Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van op 3. Polen krijgt een luchtafweersysteem van Duitsland. Dat heeft alles te maken met de raket die vorige week neerkwam in een Pools dorpje. Daarbij vielen twee doden. Het ging om een Oekraïnse raket die alweer een Russische raket onschadelijk had gemaakt.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 Daar zou volgens onderzoek van de Volkskrant presentator Matthijs van Nieuwkerk woede uitbarstingen hebben gehad. En collega's hebben vernederd. Ook wil de NPO een actieplan van alle omroepen om te zorgen voor een veilige werkplek. Matthijs van Nieuwkerk werkt niet meer voor BNNVARA. Het dodental op het Indonesische eiland Java na de aardbeving van vanmorgen stijgt snel. Volgens de regering daar staat het aantal nu op 162. Door de beving zijn honderden mensen gewond geraakt. 13.000 mensen zijn hun huis kwijt. Door aardverschuivingen zijn mensen die vastzitten moeilijk te bereiken. En de DAF is weer helemaal terug van weg geweest. En die oldtimers zijn populair bij jonge mensen. Zo ook Willem van 25, die kroop achter het DAF-stuur. Toen hij zijn rijbewijs haalde, kocht hij meteen een DAFje. Komt niet helemaal uit de lucht vallen. Vader vader heeft vroeger een DAF gehad. En nou, die heeft ons een beetje... Een soort van geïnfecteerd met het uh, DAF-virus. <laughs> en als je zo'n DAF rijdt hoef je geen parkeersensoren en andere technische snufjes te verwachten. Maar Nout van 24 ziet daar juist de charme van in. Ja, je merkt dat het uh, ja, echt een stuk ouder is. Dus uh, ja, bij moderne auto's heb je allemaal uh, extra hulpsystemen. Uh, uh, en hier uh, is het nog echt, je moet het echt allemaal zelf doen. Bij de DAF-club in Geldrop in Brabant hebben ze meer leden dan nooit. En de meeste nieuwe leden zijn onder de 40. Heb ik het weer nog. In Zeeland en Zuid-Holland kan het een beetje gaan regenen vanavond. Komt af tot een graad of vier. Morgen bewolkt en regen in het zuiden. Het wordt 6 tot acht graden. ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate.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 Desire to flaunt his face with the feeling it should be praised. Blessings all over the place, each admire the way he raised. These people crawl to you, being focused on your crown so bright. You realize that too. But here's the story about the true sunlight. Attracted to smart, rich, tall women, notice it's another day in paradise. Oh, bless his way again a lovely day the sun is shining through his eyes calling out to you all these virtues and values you'll become blind once you see the clue realize you never reach the true sunlight till the end of time and never seeing through the fame oh i'm so tired of this way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 Ja, ik kan me nog wel veel meer vertellen Niels, maar uh, nee, Jof, jij hebt het, woord, uh, je hebt het woord uh, gevoerd uh, met mij, dus, uh, dus het begin bij jou. <laughs> dus, uh, um, want uh, de, de, ze komen voor een deel aan de ene kant van de rivier en ook aan de andere kant van de rivier. En dan de onderste, hè? In, ieder, in dit geval de Maas. Ja, klopt inderdaad. We ja. komen uh, eigenlijk deels uit uh, Gelderland, maar ja. we noemen onszelf altijd een beetje reserve Brabanders.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 ja, ik doe er maar eigenlijk een beetje overheen, uh, overheen schreeuwen. Huh? <laughs> ja. Nee, nee, nee. Dat uh, jokes Joke Society. Uh, inderdaad. Uh, ja. Ik uh, doe niet de backing vocals maar uh, de frontman. Jij bent de frontman? Ik ben echt de frontman. Ja. Oké, dus dat wordt leuk. Uh, Zeker. En ja. um, dan de andere twee. Dag. Dat is uh, Dag. Joshua en die andere is uh, Bob van Loopik.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 Ja. Een warm bad. <laughs> een warm bad, ja, ja, ja. Bonnetje erbij. Ja, uh, dan uh, de, de microfoon even naar je buurman. Dat is uh, Bob. Bob van hey. ik. Hey, ja, ik ik. Het <laughs> ja, is een beetje een geintje. Nee, dus jij ik ben ben ik Bob. Ja, nee, ja, ja. <laughs> dat komt door je broer, uh, aan ja, de andere kant. Ik ja. Ja, ja, ja, maar, ja. Want uh, ik weet een beetje hoe dat ontstaan is. Jij, jij moet uh, nogal een beetje je hoofd uh, erbij houden als ja, je uh, als zegt als het Je moet. Dat is het, je moet. <laughs> dat is het probleem. Ja, dat is het probleem. Je, je zit niet bij de gehele onthoudersclub hè, vanavond. Nee, precies. Nee. Hey, maar uh, jij doet het slagwerk normaal gesproken. In het echt heet je echt Gerjan, want dat is ja. je echte naam.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 Dat, dat ja. Vooral heel brutaal zijn. Hij kan ook, ook nog zijn. brutaal zijn. Gewoon vragen. Zijn. vragen. Ja, we brutaal hebben de halve wereld natuurlijk. Ja, ja dus af en toe een beetje stout zo tussendoor. A, een beetje stout ja, ja, ja, jongen hoor. Ja. Uh... Oké, okay, nou, we, we gaan zo uh, dadelijk nog wat meer van jullie horen. Uh, dat doen we met een minuut of acht. En dan weet in ieder geval uh, de techneuten boven. Oh jee, dan moeten we over acht minuten moeten we hier zijn. Uh, dit is Le En het nummer dat heet Rijk.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 Crawling I keep kneeling uh -huh. But you're not moving There was it. a time That you wanted to But I wait, wait, wait, wait Waiting for you Cause I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 you love me Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat waren ze, uh, Scarlett Rose, Straks uh, gaan we natuurlijk nog even met ze praten. Hè, want uh, dat uh, doen we zo. Na dit blokje van twee gaan we weer even uh, met ze verder praten. Want dan uh, mogen ze weer uh, aan deze kant van, uh, van de tafel weer komen zitten. Wordt weer vechten om uh, een microfoon. Want ja, er zijn er maar drie en er zitten maar vier, uh, Er zijn vier heren. Dus uh, dat wordt nog leuk. Um, door met de muziek. En dat doen we met Nienke. En het nummer dat heet Blijven Rennen. Vanavond geef me wat ik niet aan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 Dus het had ook een ezel kunnen zijn, Palomino. Ja, eigenlijk wel. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, dat is dus een nieuwe, een nieuwe ja. lezel. Ja. Lezel. Ja. Lezel. ja. ja je had, <laughs> ja. ja. ja je had vroeger, had je van een kleding, kledinglijn, had je Palomino. Oh. Ja. CNA, C&A. Toch voordelig Daarom moment vandaan. Oh, okay. Palomino.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 ja, toen uh, zijn we dan gaan repeteren. En daar wordt nu tegenwoordig... Uh, the magic happens. En hij is altijd op tijd. Altijd fantastisch. op tijd? Het is net ja. een bus, bus eigenlijk. Ja. Nou ja, op een vervoer moet je altijd weer mee uitkijken. dat of zich, maar. Ja, dat hebben ze ja. bij ons niet. Nee? Nee. nee. Hey, maar rouwen jullie dat ook wel? Want jullie zijn met twee auto's hier naartoe gekomen vandaag. Ja. Dus uh, niet over nagedacht om... Is ooit nog een beetje um, een een te kopen of niet? wel over nagedacht, maar uh, <laughs> wij zijn uh, wel veel rijden. Uh, <laughs> Wat zeg je, Joshua? Bob wel veel rijen, <laughs> oh veel, veel rijen. <laughs> ja, nee, en nee. dan kom jij natuurlijk weer in beeld, ja. Ja. ja. ja. <laughs> ja. ja. Nee, ja. het is meer van dat we uh, momenteel het liefst ons, uh, onze welverdiende centjes, zeg maar in in de, de blijven. Ja, ja, en ook in de in de studio tijd mm -hmm. en dat mm -hmm. soort dingen en.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 Hier, primair, <laughs> nou, Kom je, je alleen nog doen? even zorgen dat je die naam nog even ergens claimt? want anders dan uh, ben je Ja, praat. dat is ook weer zo, hè? Want de, we weer. hebben hem nu uh, in de eten geslingerd of Nou, Het grappige online. was, bij uh, Scarlet Rose, toen wij dat uh, verzonnen, echt eeuwen geleden. Ja, wat, hoe is die naam ontstaan? Ja, ik wilde iets met Scarlet en hij wilde wat met Rose. En toen kwam Scarlet Rose. Hmm. En uh, toen, uh, ja, eigenlijk heel kort klein verhaal. Het is eigenlijk gewoon een beetje als een uh, e-mail die je vroeger had. Dan hmm. had je dan bijvoorbeeld... Uh, ja, uh, Luc is cool at hotmail.com bijvoorbeeld. Ja. Maak je dan als je 11 jaar oud bent en dan denk je naar nou, shit, ja. ik moet toch iets anders verzinnen. Maar ja, die bandnaam die stond al. Dus Zo uh, ja. <laughs> nou nou, ja, nou denk ik nou eigenlijk <laughs> ook over Scarlett Rood. Ja. Ja. Nee, maar het ja. is eigenlijk zo van uh, wij wij verzonden die naam. En op een gegeven moment uh, gingen wij wat shows spelen en zo. Mm. En mm -hmm. toen kwamen we erachter dat dat dus ook een lingeriemerk is. Dus als mensen het verkeerd intypen, zeg maar, in de zoekbalk van internet. Ja. Mm -hmm kwamen ze bij een lingerie-merk. Ja, ja, dus, nee, wat was het nou? Scarletroos.nl is lingerie. Ja. En scarlet-roos.nl is onze ja, website. Dus, dus ah, ligt eraan voor dus wat het, voor plezier je gaat. Ja. Het is allebei leuk. Alleen, op een ik andere zie je niet in lingerie optreden. dat, nee. dat, dat nee, ja, weer hebben we nee, voor vanavond, nee. vanavond. Omdat de veel bij was, gaan we dat maar <laughs> niet doen. Nee, ja, dat Dat nou, nou, had natuurlijk. Ja. Maar daar we weg, kan ik weg aan, joh. Ja, dat zat. Nou, kijk, uh, we gaan zo direct uh, in de tweede uur... nog een band laten horen...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 ja. Ja. Van dus tweede, tweede ik was van de tweede tweede zang, inderdaad. <laughs> Die hebben ze de tweede zanger. Ik was, tweede zanger. En, en, en nieuws nummer drie. Dus, uh, ja, dus nieuws zeker, is doorgeschoven. Nou, is Lijkt een wel een groot. voetbal al, ja, ja, als ik, ik heb, het zo hoor. Nou, een beetje Esther Vetter in Hiro. Uh, ja. um, uh, red, red, uh, red, red Race. Red Race. <laughs> ja. <laughs> ja, maar hij is nog steeds een hele goede, goede vriend van ons. Ja. En um, yeah. ja, dat is altijd wel belangrijk dat je dan op een gegeven moment toch met elkaar ja. uh, goed afscheid uh, kan ja, nemen. Ja, zeker, zeker.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 het is gewoon fijn om, om samen dan op een, op een bepaalde lijn te liggen. Nee. Kijk, op, helemaal op één lijn liggen met, met vier uh, jongens. Dat, dat, is, dat lukt dat, nooit. Dat, dat is nee, moeilijk. Nee. Dat is een droom, ja. maar dat is moeilijk. Ik uh, kijk weer even naar de linkerkant. Maar, maar vinden jullie het wel belangrijk dat jullie daar ook een beetje jullie muzikale ei in kwijt uh, kunnen? Ik begin even bij jou, uh, Jojo. Deze jongen? Ja, ja, ja maar straks, ja. Uh, straks. Nee, uh, Tuurlijk. En. Ja? Um, het is ook dat zo'n verandering, ook al is het niet leuk, is ook uh, uh, ja, dit is even nieuw, opnieuw zoeken, maar ja. dat kan ook weer tot andere dingen leiden. Ja. En, uh, ja, dan is het wat proberen en kijken wat werkt en uiteindelijk uh, ja heeft dat denk ik goed uitgepakt. Ja, ja. Ja. Hoe zit het uh, met jou, Gerjan? Ja, ik was sowieso altijd een al irritant achterop. En, uh, <laughs> ja.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 je.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 ik pillen en zien dingen die er niet echt zijn Help je kinderen, laat je kinderen binnen Red je kinderen, er is een rapper ontsnapt Laatst ben ik gedist door een zwerver